8 uur. Waterbal met het nrs journaal De vrouw die vanmiddag in Bussum op haar bakfiets werd aangereden door een NS-bus is overleden. Het kind dat de vrouw uit Naarden bij zich had bleef ongedeerd. De chauffeur van de NS-bus was de macht over het stuur verloren en reed naast de bakfiets ook vijf geparkeerde auto's aan. De vrouw op de bakfiets raakte bekneld onder de bus en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Ze overleed later aan haar verwondingen.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 Het gaat nog zeker een jaar duren voordat alle problemen rond de kinderopvangtoeslagen zijn opgelost... ...zei minister Hoekstra van Financiën na een gesprek met ouders die onterecht van fraude werden beschuldigd. Hoekstra verwacht dat er nog veel meer gevallen bijkomen. De minderjarige jongens die vorige maand in Drachten de 16-jarige Roan zouden hebben neergestoken... ...blijven nog zeker een maand vastzitten. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.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 Morgen is het bewolkt en regenachtig. Het waait stevig en het is erg zacht. Maximaal 12 graden. Vrijdag is het droger. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM.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 over zijn gegaan op totale anarchie. We gaan misschien wel naar het Malieveld... Maar, maar nog niet met de zwarte vlag. Of is dat misschien het goede voornemen voor 2020? And the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year!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 Het is eigenlijk echt je werk, je doelstelling. En uh, ik zit eigenlijk al nu vijf jaar in Zandvoort. Okay. Um, en je naam is? Laurens van Ooyen, <laughs> ja. You ja, are one, dus ook wel belangrijk. <laughs> mensen denken, waar je die roze? Uh, nee, ja, ik, ik, ik, ik, ik hoorde je net wat, wat dingetjes zeggen. En denk ik van, nou ja, weet je, ik snap wel wat je, wat je bedoelt. Er zit inderdaad een, uh, een, echt wel een commercie achter. Ja. Uh, er wordt heel makkelijk over mensen met, uh, met toch wel...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 ik, moet er, ik geef er zelf echt een stuk in. Ik breng energie in, in onze relatie samen om te werken naar een doelstelling. Ja. Um, en als iemand, uh, als ik het gevoel heb dat er geen klik zit, uh, dan zorg ik er ook voor dat ik dat niet verder uh, bewerk. Nee. Um, nee. En dat is een luxe die ik me kan permitteren. Dat geldt niet voor elke persoontrainer. trainer. Of, nee. uh, uh, en we hebben tegenwoordig alles digitaal. Dus het is even snel inloggen, even snel, uh, ik betaal even 50 euro, ik heb even een begeleiding.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 Ja. Dingen in die je misschien niet. Ik weet Sorry. niet wat je aan het doen bent. Ja, maar. mijn schoen zat niet goed. <laughs> maar is lekker. In het kader van etiketten lezen. Ja. Wat, ja, wat, wat, wat we net ook over hadden. Het oerbrein is ook ingesteld op energiebesparen. En vetrijk voedsel. Zo, dat zijn, we, zo zijn we geprogrammeerd. Ons oerbrein wil gewoon liefst niet bewegen. Want we zijn gemaakt om te overleven.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 En die probeert iemand ook te pakken op die uh, emoties. Mm -hmm. he, gaat het no. slecht met iemand, depressief, uh, alleen, uh, uh, uh, wrok, he, boosheid ja. is ook een enorme trigger. En dat, is dus, dat, dat, dat speelt dan, hè? Ja. Sorry dat ik onderbrek, ja. maar, maar uh, uh, omdat je natuurlijk uh, zelf ex verslaafd bent. Uh, ik kom uit een gezin waarin we vele soorten verslavingen hebben. Ik ben zelf ook verslaafd geweest. Uh, um,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 uh, de leeftijd nu boven de 55... dat mensen steeds sneller naar de pensioen gaan drinken. Mm -hmm. uh, dus we hebben daarin wel een probleem. Mm -hmm. ik, zie, ik zie daarin wel een probleem. Uh, maar dat, dat, ik vraag maar voor jullie daarnaar kijken. Want ik, ik kom groot mensen tegen... die bij mij onder dieet, dieetbegeleiding lopen. En die... Uh, nou ja, ik krijg de raarste dingen natuurlijk gevraagd. Ik, ik, ik kan hele boeken schrijven. Maar wat mij altijd nog steeds opvalt... is dat mensen het eerste aan deze beginners zeggen... ja, maar ik mag toch wel dan donderdag of vrijdag... even mijn, mijn, mijn rode wijntje doen. Ja. Dat is iets wat mij... Ik kom uit een gezin waarin er... Ik ken gezelligheid altijd als in drank. Dus ja. Gezelligheid en drank. Dat was onze koppeling. En, uh, uh, uh, en daar lag ook mijn verslaving. Dus ik kon niet gezellig weggaan door mezelf uh, hè, zoveel te zuipen. En dan dagen achter elkaar. Ja. Uh, maar ik heb nooit anders leren kennen. Dat was mij. Zo werd ik ook thuis opgevoed. N niet nadelig naar hun bedoeld. Maar dat was voor onze manier om te interacteren met elkaar. Als, ja. als gezin. Er was altijd veel drank bij. Uh, maar ik drink helemaal niet meer.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 Shine. It's like the lights of midnight on you.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 Infiltration your mind, and then I, and then I, I get it cracking, baby, call me you're the cracker You're havin' a lady. good day, let's make it a great night, a great night. Been goin' to see you. I I see you, and tell you you're so tight Yeah, my it's special you lady. lady, you're one of a kind yeah. And every time I see you shine, it's like the lights of midnight on, on you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 Let's make it a great night make it a great night Been wanting to see you Can't know what's you, tell you you're so tight Yeah, it's a special lady You're one of a girl Yeah And every time I see you shine It's like the lights of midnight On you Shout out to everybody out there celebrating. The new year. Yeah. Bring it in. Crack a bottle of land. Mix it with that champagne. And try New Year's Eve. The way we do it at a Snoop Dogg. Party. Yeah. U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM.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 Ik ja. heb mensen gezien in die verslavingskliniek. Je wil het niet geloven hoe die erbij liepen. Mm -hmm. Het is echt een grote, grote sloop. Ja, dat ah. ze zeggen niets van iets dat uh, bijvoorbeeld cocaïne... zolang jij het financieel cocaïne kan blijven gebruiken... Ja. Um, is er met cocaïne veel minder mis als met bijvoorbeeld alcohol. Ja. Uh, een alcoholverslaafde zal lichamelijk veel meer kapot gaan... als een cocaïneverslaafde. In eerst is dat natuurlijk als je jaren gebruikt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 Dat is een voornemen. Er zijn een heleboel mensen die eraan mee gaan doen. Heel veel mensen zijn in ja. de eerste week al gefaald. Ja, en dat... hoe, hoe komt dat? Hoe, nou ja, dat is mijn vraag. Ja, hoe dat, komt dat, dat het? Mensen... Mag, mag, mag ik er nog oh, iets over zeggen? Ja. Ja. Want ik was namelijk... Jij, jij hebt wel het woord, maar ik was het helemaal niet... Ik was een, jij mag het nog een keer zeggen. Ik was het namelijk net helemaal een beetje eens. Ja. Want die goede voornemens... die mislukken volgens mij... omdat iedereen maar... Het, het, laat ik het zo zeggen. Je, je hebt mindful en mindless. Ja. En mindless zijn mensen die...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 Maar daar ligt een hele hoge schaamtegrens van mensen die te veel overgewicht hebben. Die um, daarmee struggelen. Die niet in een groep yoga willen volgen. Omdat ze ja, dan zichzelf ja, een met... spartelende walvis misschien voelen. Misschien als ja. ik uit mijn eigen grootvader <lacht> Dan mag je wel ja. bij mij komen. Ik zou kunnen zeggen dat. Uh, je pakt een heel goed punt aan. Uh, maar ik maak het hetzelfde mee. Uh, naarmate dat ik uh, train. En mijn fysiek aanpas. En er anders ga uitzien. Uh, worden, heb ik ook een taboe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 die al daarbij kunnen helpen. En het belangrijkste is... ik heb een keer een uh, workshop gevolgd... van, een, uh, van een, uh, een, een Vlaamse meneer. En die had het over de vier G's. En de eerste G is goesting. Dat betekent je moet er gewoon zin in hebben. Dus als jij denkt, alles staat me... en alles zegt mij ja. van... ik moet niet naar die sportschool. Mm -hmm. Dan kun je het wel drie keer proberen. Maar als nog alles in je lichaam schreeuwt... ik wil dit niet, ga het dan niet doen. Dat werkt totaal aanverrechts. Ga lekker wandelen, ga iets kijken wat bij jou past... waar jij gelukkig en blij van wordt... Uh, tweede is, we maken er een gewoonte van. Dus als je dan gaat wandelen, ga het gewoon doen. Schrijf het voor je op. Maak er een mantra van. Van drie keer in de week. Ik ga een stukje wandelen. Uh, andere is... Uh, ook eventueel dat je iets gezamenlijk kan doen. Hè. Mm -hmm. Dat hoeft niet. Maar stel, je kan inderdaad... met een buurvrouw of een vriendin over straat gaan. En uh, de laatste was... Ik weet niet meer. Dat is er nog een G. Daar komen we ja. nog even Goed. op terug. <lacht> Oké, okay. de 4G horen wij na het nieuws uh, zometeen. <lacht> want ja, uh, we zijn alweer het eerste uur rond. Um, de 4G gaan we straks horen. Um, dames en heren, we hebben het natuurlijk over uh, goede voornemens en uh, alle gevolgen van dien. Uh, u kunt nog steeds na het nieuws reageren via 023-573-0393. En uh, via onze Facebookpagina. Um, en dan zien wij u of horen we u straks